Maar nou net wel met het NOS-journaal. Het Internationaal Monetair Fonds vindt dat het noodfonds van de eurozone moet worden uitgebreid. In het fonds zit 750 miljard euro, dat ingezet kan worden als landen met de euro in grote financiële problemen raken. De Franse IMF-topman strauss kahn vindt dat bedrag niet groot genoeg strauss kahn presenteert morgen in Brussel een rapport over de stand van zaken in de 16 landen met de euro. Hij vindt dat het economisch herstel in Europa wordt bedreigd door nieuwe onrust op de financiële markten. Griekenland en Ierland hebben al een beroep gedaan op het noodfonds. De vergroting van het vangnet is al onderwerp van gesprek in de eurozone. De bosbrand in Israël is volgens de brandweer onder controle. De brand die vier dagen heeft gewoed kostte 41 mensen het leven. Meer dan 17.000 mensen moesten vluchten. Twee jongens zijn gearresteerd, ze zouden de bosbranden door onvoorzichtig gedrag hebben veroorzaakt. In de buurt van Hawaii zijn drie Russische satellieten in zee gestort. De raket waarmee ze werden gelanceerd was uit koers geraakt en in tweeën gebroken. De satellieten maakten deel uit van een navigatiesysteem in de ruimte, de Russische tegenhanger van het Amerikaanse GPS-systeem.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 De Nederlandse darters Raymond van Barneveld en Coastal P staan in de finale van het WK voor landenteams. In het Engelse Houghton Le Spring versloegen ze in de halve finale Spanje met 4-0. In de finale spelen Van Barneveld en Stompé vanavond tegen Wales. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen naar de kust is er nog kans op een buit. Vriest vannacht licht. Morgen overdag overwegend droog met af en toe zon en het wordt iets boven nul. Dit was het NOS-journaal.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 Might fall right back on your feet Then the devil you know Is gonna have to let go free your soul again There's nowhere to hide When love calls out your name Ain't a question of pride time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 Als er nog mannen zijn die zeggen van... Goh, ik heb zin om te zingen, dan... Uh... is bij heel veel koren zo, <laughs> ja, hoor. <laughs> ja, maar ik ja. ben nou het gast. <laughs> <laughs> nou, Jij mag een andere keer ik een oproep doen te... voor ja, jouw koor. Ja. Ja. <laughs> Laat je hoofd niet hangen.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 Wacht een verhaal dat je nooit hebt gehoord Leef je leven als een film Gooi je angst overboord Een dag duurt niet zo lang Doe wat je moet doen En wees mij niet bang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 als ik hou van jou, tegen een ander zegt. Hey, hoi luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zuurlouwen, Barendrecht en het onderwerp is basistraining Gedachtenkracht. Jij en Carme de Haan, dat is uh, een hele mooie combinatie denk ik. Die gaat die training geven vanaf 13 januari, die heb ik op de site even gespiekt. Ja.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 En dan ga je dus door de week heen even het touwtje springen en een plastic kleur Kleurgraag buiten nou, de lijn. Bijvoorbeeld, nou ja, inderdaad. Ja. Zo kan je elkaar dus inspireren in de groep. Hoe ga je op zoek in een kind? En de ene heeft het zo gevonden. En de ander denkt van, holy moze, het kind in mij. Ik werd er echt, en mijn ervaring was dat ik er heel erg verdrietig van werd. Dat ik dacht van, die ben ik dus echt gewoon helemaal kwijt.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 Maar ik moet eerlijk zeggen dat het gewoon deze muziek is die me helemaal opsweept. Ja. Oké. Okay. Okay. Just Stone. <middels> Just. how much loving do you need? Do you, need do you need it once a day? One, once, twice a day? Twi three times a day? Four times a day? You gotta let me know. No. I need a little love, baby. At least. Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Djoeke Zulo uh, Barendrecht. En het onderwerp is basistraining... Uh, basis, uh, nou, ik basistraining Gedachtenkracht. Hè, hè? Sorry hoor, voor ja, die naam. Gingen, spijt me. Maar we hebben hier gewoon Janssen nou, ja, ja, Jans, Jans, of de grootte, of Truus, Truus Jans. Jij mag maar gewoon Truus Janssen. Truus Ehm Truus, wat is spiritualiteit <laughs> voor jou? Ehm... Um,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 100% juke, ja. Of ik het nou wil of niet. Nee, nee hoor, dat is onzin. Er zijn, nou, ja, dat zijn gewoon sommige ja, dat zijn, dat vind dingen. Wel, dat vind die ik kan ik wel mooi met de. Tekst, tekst, ja, uh, 100% ja. juke. Het ja. zou zo'n ja. merknaam kunnen zijn, vind ik. Ja, nee, ja, het is een beetje een moeilijke naam, maar. 100% truus. Nee, nee, maar goed, uh, <laughs> ja, ja. oké. Okay. Um, dus de cursus is wel spiritueel, tenminste. Je krijgt ander inzicht eigenlijk.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 En dan wil ik afsluiten met een vraag aan de luisteraars. We gaan dan. We gaan dan. We gaan dan. En we gaan een beetje. of what's become. I couldn't ask for another No, I couldn't ask for another That's right. Your groove, I do deeply dig No walls, only the bridge My supper dish, my crock a